dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Premier Balkenende hekelt het politieke klimaat in Nederland. Hij vindt dat het op het Binnenhof steeds grimmiger wordt. Volgens de premier halen politici steeds vaker de publiciteit met karikaturen van de werkelijkheid. Hij deed zijn uitlating op het partijcongres van het CDA in Utrecht. Balkenende wilde ook daar niet speculeren over een eventuele toekomst als president van de Europese Unie. Ik ben geen kandidaat, benadrukte hij. In Amerika zijn in het huis van een man die werd gezocht voor verkrachting de lijken en lichaamsdelen gevonden van zes mensen. De ontdekking werd gedaan in een huis in Ohio. De man van 50 was niet thuis, maar werd een paar straten verderop gearresteerd. Hij heeft een zelfstraf van 15 jaar uitgezeten voor een verkrachting en zou kort geleden opnieuw een vrouw hebben verkracht. In Moskou heeft de politie tientallen betogers opgepakt die demonstreerden voor betere naleving van de mensenrechten in Rusland. De politie zegt dat er 50 demonstranten zijn gearresteerd. Volgens de activisten zijn het er 70. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het Kremlin de Russische media de mond heeft gesnoerd sinds Poetin in 2000 president werd. De organisaties zeggen dat de situatie niet is verbeterd onder zijn opvolger met vedev. In Manchester heeft een man urenlang vastgezeten in een ambulance omdat de chauffeur hem was vergeten. De man van 65 was voor nierdialyse in het ziekenhuis geweest en zou aan het begin van de avond worden teruggebracht naar het bejaardenhuis. Maar de chauffeur had niet meer aan hem gedacht. Pas na bezorgde telefoontjes van het bejaardenhuis is de fout ontdekt. De nummers 1 en 2 in de Eredivisie hebben afgelopen avond allebei gewonnen. FC Twente versloeg Roda JC in Kerkrade met 2-1. PSV was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Vitesse. De andere uitslagen FC Groningen AZ 0-1 en Herenveen ADO Den Haag 3-0.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 Fuck fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. D.J. Dancefort FM. Let's do it now. One, one, one, no, no, no, no, no. number one for the beat. <laughs> It's DJ Malzo in the mix. Only on Dancefort FM and ZFM. Fasten your seatbelts. Hold oh, oh. oh. on. Oh, wow. <laughs> This is time for a wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm Players. In 3, 3, 2, 2, 1, 1. Welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes. hosted by DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. Ja, en zo zijn we landen in het tweede gedeelte van de Nightwalk. En dat betekent toch een uur lang het beste van dance in de mix... Met niemand minder onze eigen resident DJ Mouzo. En als opening gaat hij starten. Of is hij gestart met Harry Ben-Romdan. Futuring Chappelle met New Day. De Suck of Vocal Mix. En ook onderweg nog Stel Niels Nürnberg En Florian K. Met I Want You. En ook nog de Junkies met Ritmo. De Local Remix. Dat nu hier op CFM Zandvoort. En dance for the fm DJ Mouzo in de Global Highs Vibes. Hier op. In the night walk. Before now, could you imagine a world of hope? When we didn't feel we were all headed down a slippery slope. Imagine lost, lost, lost. But now is a new day, and I know you hear what I said. Now is a new day, and it's time to celebrate. st st st st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 De muziek van de Junkies met Ritmo, de local remix, daarvoor Stel, Niels Noenberg en Florian K met I Want You. En als opening, Henny Ben de Ronda en Chappelle met A New Day. En de volgende plaats is van uh, Edu, Imbarnon en Kuyu met Burn Myself. En ook onderweg nog Dolce Combers en Logical Groove met... Body and Soul, dat u hier op CFM's antwoord. En natuurlijk op Dance voor the vet. DJ Mouse in de mix zijn Global House Vibes. Tot de reden zijn we bij je. the music take control of your body, your body, your body. op je radio voor de muziek van uh, Dolce Combreros en de Logical Groove met Body en Soul de Pablo de Soulful Main Remix en de volgende plaat is uh, van Neuroxid en Doomwork met Jazzy Stuff een plaatje die je terug te vinden is in de Beatboard Top 10 dat nu hier op de radio DJ Mausel tot een 1 uur met het beste van Dance in the Mix Hoe later het wordt, hoe dichter we bij het einde van het programma komen... hoe lekker en hoe sneller het tempo erin zit. Dat horen we allemaal. We muziek van Neurochids en Doomwork... met Jazzy Staff een plaat die uh, terug kan vinden in de Billboard Top 10. In ieder geval vorige week. Uh, twee weken geleden zelfs. Uh, daarachteraan Funk Agenda en Mark Knight... met uh, Flauta Magica. En de volgende plaat is van uh, Ralphie, Rosario, Cute King Sean... met Everybody Shake It, de Lego Mix... Dat nu hier op de Radio Dijamauzo. Nog tot een 1 uur met het beste van dance in de mix in zijn Global house vibes. Everybody, everybody say care. Everybody, everybody say care. Everybody, everybody say care. Everybody, everybody say care. Everybody, everybody say care. Everybody, everybody, Everybody everybody shake it get up come everybody everybody shake it come on everybody everybody shake it get up come everybody everybody shake it come on everybody everybody shake get up come everybody everybody shake it come on everybody everybody shake it everybody shake it Global house vibes with DJ Malvo. Everybody, shake! De muziek We van Ralphie We Rosario, Future to... Show met uh... yeah, Everybody Shake It, de Lego Mix. En ja, de volgende pad is van Cascade en Evacuate the Dance Floor, de the Kahili Remix. Hij doet het goed, cascades. Over de hele wereld uh, komt hij in uh, sommige lijsten zelfs op nummer 1. In de hitlijst, in de Nederlandse hitlijst staat hij op 1. Ik zou zeggen, ik wens je nog een heel fijn weekend. Ik bedank DJ Mousen voor zijn afgelopen uurtje live hier op dance the fm En natuurlijk op ZFM Zandvoort. Hij is er elke donderdagavond van 6 tot 7 op uh, dance for the fm Je moet even kijken op uh, dance de website. Uh, ook nog onderweg zo meteen... Uh... Tube Burger Futuring Joliet Sikora met uh, een plaatje wat uh, gemaakt is voor de kinderen van Afrika. En ook nog als we tijd over hebben, Verrele Grand met Output. Ik wens je nog een heel fijn weekend en graag tot over twee weken. Boy. Global House Vibes, hosted by DJ Melzo. <middels>